Vandaag is van Wolfgang Altendorf, de beul die zich verhing. Techniek lag in handen van Chris van Stegelman en Johan de Hanschutter. Geluidsregie Luc Vierendeels en regie Ludo Schatz. U hoort Anton Kogen, Hugo Prinsen, Jode Meijer, Ward Ravet, Paul Kammermans, Jackie Morel, Walter Cornelis, Ludo Buschots, Machtel Tramout en Janine Schevernels in de beul die zich verhing. Tijdens de littele vrije uren die mijn werk voor de kant toestaat... ...mag ik graag sleutelen aan bescheiden publicaties met sociaal-historische inslag. Die zomer van 75 moest het iets worden over de vrouw in het wilde westen. U kent dat niet waar? Vier weken intensief research ter plekke... ...om dan te ontdekken dat een befaamd Amerikaans auteur... ...onderwerp al omstandig en onnavolgbaar heeft behandeld. Echt bemoedigend. ...maar daarom niet getreurd. Tijd zat dus om het land wat grondiger te bereizen. Al van mijn zwerftochten las ik in het Texaanse ...op een grafsteen het volgende. Hier rust Josua de Scherprechter. Hij knoopte menig misdadiger op. Een mooie dag in mei echter... ...leid hij zelf de stop van zijn kop. Het bleek dat de beul Josua Turno... ...in het jaar 1901 tot ieders verbazing zichzelf aan de galg had opgeknopt. Het voorval interesseerde me en ik ging wat grasduinen in het stadsarchief. En daar vond ik vijf getuigenverklaringen... in het verslag van de onderzoeksrichter. Ik ben John Taylor, hulpsheraf in Tascosa... en ik heb het volgende te zeggen... Onmiddellijk na zijn aankomst wou Mr. Joshua te de veroordeelde zien. Ik leidde hem naar de cel en hij staat de Black Tiger stomverbaasd verbaasd aan. Alweer jij Black Tiger? Ik ben het inderdaad, Joshua Turnoff. Alweer, zoals je ziet. Altijd weer. Goed, je Ik wil graag het schafel zien. Turner naar buiten, naar het schavot en... Uh... vergeef me. Toen ik 30 seconden later even naar buiten keek, hing hij aan de galg in het mousgrijzel. Het was één minuut over elf. De tweede getuige, Richard Henker. De baas van de saloon, Golden Maggot. Turn nou de beur. Ja. Hij kwam de salon binnen... en bestelde het duurste dat hij op de spijskaart kon vinden. Heerlijk gezegd. Wat hij deed, leek niet meer op eten, hè. soep, zalm in olie... twee steks met patatfriet, zoete aardbeien en vanille-ijs met warme chocolade. Ja, hij at altijd hier, ziet u. Ja, Wist wel waarom, hè? <laughs> hij kwam hier toch zo'n twee, drie keer per jaar. Toscosa is een gevaarlijke stad. Al het gespuis, het rapanje dat hier rondhangt. En, uh, ja, ja. Dan is hij naar buiten gegaan, en twee minuten later ging hij aan zijn eigen galg. Hij moet je leven. Ik, uh, ik schrok. De tijdsopgaven zijn hier duidelijk verschillend. Maar dat is van mijn belang. In het adoptieverslag stond te lezen... ...de vakkundig geknoopte strop brak vrijwel onmiddellijk de middenste halswervel. En verder, afgezien van een lichtjesgezwollen lever... ...is de fysieke conditie van de heer Turno zeer goed te noemen. En wat gebeurde er inmiddels met de veroordeelde Black Tiger? Ik sneed Mr. Turner duur naar ving hem op in mijn armen en waarschuwde de arts... Dan maakte ik een nieuwe strop en knoopte de veroordeelde Black Tiger op om gerechtigheid te laten geschieden. Getekend, betekent, hulp zelf. Ik moest het vaag gevoel dat de sleutel van de geheimzinnige zelfmoord van de Beul bij deze Black Tiger moest te vinden zijn. Langs de acte van beschuldiging was hij een gevreesde treinrover de ontsluiting van het geheim beloofde dus een lange spoortocht te worden... ...laar zijn de ongewone carrière van de boef. Op goed geluk riep ik eens aan bij het archief van Union Pacific Railway in New York. De archivaris Roberts verleende mij alle mogelijke medewerking. Tja, ik vind hier een heel aantal tigers die rond de eeuwwisseling onze streken... ...en onze spoorlijn onveilig maakten, maar ik heb er één ontdekt... Tot mijn stomme verbazing. Ja. En dan nog dankzij uw aanvraag die herhaaldelijk opgehangen werd. Wat zegt u? Herhaaldelijk. Ja, herhaaldelijk. Kijk, het gaat hier bijna zeker over uw black tiger. Het rapport laat zo. Geboren op 17 september 1877, werd deze black tiger... Ah... Op 11 mei 1901 in Tuscosa wegen strijnroof en moord tot de galg veroordeeld, en op 19 mei door sheriff Taylor, geassisteerd door Richard Hanker, met de hals opgehangen tot de dood erop volgde. Nee, ja. Nou ja, goed, dat is jammer. -hmm. Maar, B, het is toch onvoorstelbaar dat diezelfde man, ook reeds op 8 september 1900, in Charlestown, West Virginia... voor een gelijkaardig misdrijf berecht werd. Ja, en C, in Emmonsville, Indiana... op 4 februari 1900. En D, op 10 oktober 1899... in Paris, Tennessee. Hm. Telkens voor treinroof... en, zoals u hier ziet... geschiedde de ophanging... telkens met succes. Ja, dat is onvoorstelbaar, inderdaad. Jim. Maar het verklaart... waarom Turno de beul... in de scoza als van de donder geslagen was. Hij vroeg... Jij alweer, Black Tiger? En die... hij oh, antwoordde bevestigend. Ja. En toch. Houdt u het voor mogelijk dat één en dezelfde persoon drie verhangingen overleeft en pas bij de vierde bezwijkt? Ja. Misschien waren het vier, leggen. <laughs> ja, dat is hoogst waarschijnlijk, meneer. Ja, kijk, u weet hè, dat. Vierlingen zijn nooit één zijn... en dus kunnen onderscheiden worden door bepaalde lichamelijke kenmerken Bovendien ja. is een beul een halve arts. Ja. Turno kan zich wat de anatomie betreft bezwaarlijk vergist hebben. Dus Black Tiger was nooit maar... echt dood als men hem van de galg losmaakt. Ja, één keer misschien maar, vier keer, is ja, zeg maar zelfs. moet hij uiteindelijk begeven hebben. Ja. ja, maar wie zegt dat, meneer Roberts? Ik bedankte Roberts voor zijn hulp en vloog onmiddellijk door naar Paris Tennessee, de stad waar Black Tiger op 10 oktober 1899 voor de eerste maal opgeklopt werd. De directeur van het stadsarchief, ene MacDonald, leidde bij trotsen van alle mogelijke technologische snuffies voorzien archiefgrond. In minder dan twee minuten toverde hij mij middels computergestuurde microfilms alle beschikbare gegevens over de treinrover Peter Summerfield, alias Black Tiger, tevoorschijn. ...niet veel zaak, zo te zien. Even kijken. Petrus Summerfield alias Black Tiger. Aangehouden op 2 september 1899... ...op 7 oktober veroordeeld tot de dood door ophanging... ...en op 10 oktober opgeknoopt. Hm. En hier, de foto van de vertoning. Die gebeurtenissen werden gereden gekiekt, ziet u. Hm. De foto's verkochten goed. De foto toonde een schrale ongeschoren jongeman, ...de handen op de ruggebonden... ...de reeds op de hals... Staande op een platform van zowat 10 voet hoog. Ah, en hier nog een uittreksel uit de State Journal, in Springfield verscheen. Uh, gedateerd uh, 31 1899, Paris, Tennessee. 2 november 1899, Petrus Summerfield alias Black Tiger, de bloeddorstige treinrover die vorige maand opgeknoopt werd, kent zelfs in zijn graf geen rust. De sheriff van Paris. Captain Robin Williams deelt mee dat het lijk van deze verdoemde afgelopen nacht uit het graf opgegraven werd en weggesleept. Vermoed wordt dat een aantal medeplichtigen van Summerfield hun kompanen naar hun begrippen rustige rustplaats in de prairie hebben willen bezorgen. Perry streurt nauwelijks om het verlies, terwijl de duivel gewis ook in de prairie aan zijn trekken zal komen. Want de ziel van deze schurk, als hij er al in had, is ongetwijfeld naar de hel gegaan. Burgers, wees waakzaam. Wat een taaltjes, zeg. Zo snel mogelijk naar Evansville, Indiana. Dus. Black Tigers tweede eindstation. Hier is vreemd genoeg in het stadsarchief niets te vinden over de geheimzinnige gehandeling. Een brand had, zo vertelde men mij, in 1922 een groot gedeelte van het bestand vernield. Maar ik kreeg een tip. Men verwees mij naar C.C. Forreston. Welvarend meststoffenfabrikant. Wiens grootvader Marshall was geweest in Evansville. Ja, ja. Opa kon ontzettend goed vertellen. Hij had altijd wel een of ander sterk verhaal klaar. Maar als kind wou ik doodgewoon niet naar bed... ...voor hij me voor de zoveelste keer de geschiedenis van Trumbo de Beul had verteld. Excuseer, u bedoelt waarschijnlijk Turno. Joshua Turno. Ja, nou ja, kijk, daarover ga ik met jou niet reden, het wist de beste vriend. Maar goed, Trumbo de Beul... Zwoer mijn grootvader dat hij die Black Tiger alles opgeknopt had. In Pears, Tennessee. Mogelijk, mogelijk, dat weet ik niet meer, beste vriend. Maar ik herinner me nog wel zeer goed dat het in de herfst van 1899 moet gebeurd zijn. Ja, ja en eh, dat Black Tiger een verbond met de duivel had. <laughs> ja, ja, Ik was nog een kleine jongen toen. Hè. Een verbond met de duivel. <laughs> Ja, en waarom niet? Ja. <laughs> en ik weet ook nog zeer goed dat trunbrook mijn grootvader aanraadde... na een tijdje toch maar even het graf van de gehangene te inspecteren. En uh, uw grootvader inspecteerde het graf? Van... Ja, oh, oh, oh, dat is een echt vieze verhaal, beste vriend. <laughs> ging je kijken, opa, ging je kijken? Hoeveel keer heb ik het hem niet gevraagd? En zijn antwoord? Hij ging kijken. <laughs> En je kan er van op aan, beste jongen. Het graf van Black Tiger was leeg. Zo leeg als mijn glas hier trouwens. <laughs> ja. En telkens weer wipte ik bang onder het donsteken. Vanzelfsprekend bevatte meneer Forrester's spookgeschiedenis geen enkele bewijskracht. Het enige authentieke document dat ik in Evansville te zien kreeg, was een beknopte bericht in de plaatselijke courier van 6 februari 1900, waarin niets meer stond dan dat ook daar een Black Tiger werd terechtgesteld. Ik zette mijn zoektocht verder naar Charlestown en daar trof ik het. Ditmaal, zonder computer, bezoorde men mij in het archief van de rechtbank... ...een origineel rapport van Marcel Bell ...dat omtrent de vereisdiskunst van Black Tiger geen twijfel niet bestaat. Ik moest de heer Joshua Turno herhaaldelijk op zijn plicht als scherprechter opmerkzaam maken. Aanvankelijk weigerde hij al sterk de door het gerecht de voorgeschreven handelingen uit te voeren... Als argument voor zijn ongewone handelwijze voerde hij aan dat hij deze Petrus Summerfield, bijgenaamd Black Tiger, reeds twee keer opgeknopt had. Eén keer in Paris, Tennessee, in de herfst van 1899 en een tweede keer onlangs in mei in Evansville, Indiana. En telkens zou hij mors dood geweest zijn. Voor de derde maal deed Turno zijn plicht en hing Black Tiger aan de galg. Zijn vreemde uitlatingen hadden ook voor gevolg dat Black Tiger's schaf geregeld werd onderzocht. Ik kon Ritson mij dat het graf leeg was. Ik begaf mij zelf naar de begraafplaats. De aarde van het graf was omgewoeld, het lichaam verdwenen. Van Black Tiger geen spoor. Ditmaal werd een grondig onderzoek ingesteld. Het gericht concludeerde dat de rechtstelling slecht was voltrokken, zodat de gehangene slechts schijndood was geweest al de Beul kreeg een uitbrander. En voor ondergetekende werd het dus de hoogste tijd om terug te keren naar Tascosa... ...waar Black Tiger na alle waarschijnlijkheid voor de vierde keer opgehangen werd door hulpsheriff John Taylor. Ditmaal zag het eruit uit dat ik mijn opzoekingen hier noodgedwongen zou moeten staken... ...want ik kon nergens nog enig aanknopingspunt vinden. Geen krantenartikel, geen archiefstukken, niets. Ook Black Tiger Schaf was niet terug te vinden... Maar ik had geluk. Als bij wonderen leerde ik Miss Taylor kennen. Een mooie blondine die de kleindochter bleek te zijn van de bewuste hulpsheriff Taylor. En alsof dit nog niet genoeg was, leek ook zij gebiologeerd door het geval Black Tiger. En toch werd ik dat hij voor de vierde keer uit zijn graf is ontsnapt en dan weer rust gegaan is. Waar is hij dat uit af? Maar ik benader het nogal psychologisch. Kijk, dat iemand als die Turmo wegens zijn zelfmoord pleegde, wel. zult maakt indruk. Hm? Ja, ik denk dat we het in die richting moeten zoeken. En wat doet een treinrover die zich plotseling bekeert? Hij trekt zich in alle stilte terug in zijn geboorteplaats. Ja, waarom werd hij dan nou wel geboren? Om kort te gaan, hm. Pieter Summerfield bezat twee geboorteplaatsen, als men zijn verklaringen mocht geloven. Driemaal gaf hij Mullen, Tennessee, op en zegt eenmaal Danville, Kentucky. Dan is hij zeker in Danville geboren? Hoezo? Wel, telkens als hij voor zijn galg stond en zijn lovers bestaan overdacht, wou hij de herinneringen uit zijn kinderjaren verdringen. Ja, en dat is mogelijk, maar... Misschien leeft hij nog wel. Zoiets is nog onmogelijk. Hij werd in 1877 geboren. Wel, dan? Ja, dan zou je nu 98 moeten zijn. Wat nu, en? Iemand die zo vaak verrezen is, die, die moet wel oud worden, mijn lieve collega. <totstuken> We vertrouwen in Denville op Miss Stelers intuïtie en lieten ons de weg wijzen naar het enige bejaarde tehuis dat de stad rijk was. Een stichting van de Electrical Corporation, elektriciteitsgigant gespecialiseerd in stroombesparende verlichting. De verantwoordelijke voor het huis, Reverend Pitt Gladstone, kruiste, nadat we naar Pieter Sommerfield hadden geïnformeerd, devout de handen en vijnsde plechtig zijn medeleven. Meneer Summerfield is een waardige dood gestorven, in vrede met zichzelf en met de heer. Oh, wat jammer. En uh, wanneer gebeurt het? Vandaag, om al vier in de ochtend. Zijn dood laat een pijnlijke leemte achter hier bij ons. Ja, dat geloof ik. Bent u naast de familie? Uh, ik, ik ben zijn niet, ja. Dus mijn oom is werkelijk overleden. Ja, dat moet wel, mevrouwtje. Op zijn leeftijd niet wel. Hij was bijna honderd. Maar u krijgt vast zekerheid als je even met de arts praat. Natuurlijk. En waar... In het academisch ziekenhuis... Ziet u, al onze bejaarde gasten hebben zich schriftelijk bereid verklaard hun stoffelijk overschot aan de medische faculteit te schenken. Maar stel dat ze me veelt dat mijn oom alleen maar schijndood is. Maakte zich daar maar geen zorgen over, Miss uh, Taylor? Taylor uh, ja. Uh, ja, hij is een oom langs moederszijde. Wel, Miss Taylor, de overlijden zakte werd reeds door de dokter getekend. Meneer Summerfield is dood. Maar overtuigt u zich daar zelf van? Hier langs als het zien. Wat nu de begrafeniskosten betreft... Uh, ja, natuurlijk. Ik zal het nodige doen. Er werd alles door uw oom tot in het kleinste detail geregeld. Uit de stiptijd is u wellicht voldoende bekend... Uh, ziet u, onze gasten betalen dit bedrag voor hun opname in het tehuis. Ik herinner me trouwens dat uw oom zeer tevreden was met deze clausule. Dat geloof ik gaarne, Helemaal mijn oompje. Bijzonder vooruitziend en zorgvuldig. Ja, naar hey, stonden aan het zelfbed van Peter Summerfield... Het gelaat van de doden was ongemeen verweerd. En tegelijk scheen een tevreden trek op de mond te hangen. Bekijkt u hem rustig. Hij is wel tegelijk dood. Hij ziet er uitermate vreedzaam uit, vindt u niet? Ja, zoals ik zei, hij stierf als katholiek. Het was pater Gabriel Adventarius van de Sint-Petrus parochie... die hem de laatste sacramenten toediende. Juffrouw Taylor en ik sprekend op die paar af. Misschien willen we bij hem wel iets wijzen. Uit de biecht zou hij niet spreken, natuurlijk. Maar toch? Wel, ik kan u zeggen dat de aflijvige mij enkele van zijn ontstellende misdaden heeft opgenoemd. Maar ik kan u ook verzekeren dat hij in vrede is heengegaan, heeft door de biecht zijn hart geluchten. Ontving alle zegeningen van de zaligmakende kerken. Ja, maar uh, wat ik zo meteen. Kijk, bedrijf. hier in dit boek staan zijn talloze zonden geregistreerd. Zijn dagboek? Wat ja, is Ik heb hem zijn zonden globaal vergeven omdat hij zoveel berouw toonde. Ja? Kijk, jongeman... Iemand die zijn zonden neerschrijft, beleidt ze voor zichzelf en voor de hemel. Ja, ja. Want zijn zonden op schrift stellen is onvoorstelbaar moeilijk. Ja, maar ik... Vooral wanneer men zo'n moeite heeft met de spelling. Ja, maar, pater, we zouden u willen vragen. Of... De spraakzame pater hield nog een uitvoerige verhandeling omtrent het waterende effect van het dagboekschrijven op het zielenheil van de zondaar. Terwijl ik met priemende blikken poogde een van ongeduld bijna uitzinnig geworden juffrouw Telen tot bedaren te brengen. had deze scène nog even langer aangesleept, dan was ze zich wellicht naar buiten gegaan aan het mishandelen van een kerkbedienaar. Maar, pater Gabriel gaf onze dagboek. Ook hij hield ons zonder voor Summerfields naast de verwanten. En het viel alleen maar te hopen dat de oude Summerfield geen echte familie meer had. Maar goed, we maakten ons met de kostbare buit snel uit de voeten. Er scheen een lekker zonnetje en we nestelden ons met het dagboek op een bank in Roosevelt Park. Miss Taylor begon met de rode roostjes aan het ontcijferen van Summerfields zeer curieuze manier van schrijven en spellen. Ik schafte mij alle noodzakelijke levensmiddelen aan op een zeer goedkope manier. Wonderlijk, hè? vind jij niet? Ja. Zo... Oh, hier, toen ik terugkwam, brak ik nog even binnen in de villa van mevrouw Andersen om na al die tijd eindelijk nog eens een bad te kunnen nemen. Ik zorgde er natuurlijk voor mevrouw Andersen niet te wekken. In de badkuip waste ik daarna grondig uit. <tied> Alles plezant. Ja, is plezant. Ja, dat is plezant, ja. Maar misschien heeft meneer Summerfield ook nog iets concreets mee te delen. Hm? Maar is dit dan niet concreet genoeg? Nou, kijk eens hier, beginnen dagboeken dan niet altijd met... ...ik zag het levenslicht in de stad X op donderdag de zoveelste nee. wat ik juist zoveel of iets. Daar, ja, mee? geduld, lieve collega, geduld. Hier staat het. Niemand weet waar ik het levenslicht zag. Men vond mij op 17 september 1877 als pasgeborene nabij het postkantoor... In Danville, Kentucky. Een wonderling, romantisch. Ja, romantisch, maar verder, verder als we. Maar ik kwam waarschijnlijk ettelijke dagen voor die officiële geboortedatum ter wereld. En ik werd vast mijlenver van mijn geboorteplaats de wonderling gelegd. En wie weet met hoeveel kinderen mijn moeder hetzelfde deed. Broers en zusters van mij. Nou, daar heb je dat zo. ...de gevoelige naar bespelen om zijn misdadig verleden te verklaren. Ocharme, de verwaarloosde bestedeling. Nou, en die heeft dan wel opgevoed. Pst, pst, pst. Wacht eens even. Ja, hier. Door de postbediende, mevrouw Claudia Summerfield. Oh. <hast> Haar man, de onvolpreze heer Summerfield... ...werd 21 jaar eerder gescalpeerd. En dat bekwam hem slecht. <hast> Zal wel. Enfin, ik erfde de weinig originele naam van haar echtgenoot. En toen ik zes jaar was, liep ik van huis weg. Ik verborg me in de koffer van de postkoets naar Cincinnati... ...waarin ik bijna verpletterd werd door een zware kist. De kleine Summerfield verdween in de Staten van Cincinnati... Zijn pleegmoeder overleed in 1921. Beatrice Summerfield stelde zich onbekommerd de nodige leeftocht bij elkaar. Tot hij in de armen liep van Pater Gustafsson, een zweet die aan Roma leidt. Tegen zijn chronisch gebrichtsrheumatiek leidde Pater Gustafsson een merkwaardig bestaan. Zijn huis was oververwarmd. In alle kamers brandde een kachel, ook in mijn slaapkamer. Een luxe die zich toen in Cincinnati niemand veroorloofde. Helaas stookte mijn weldoener zomers lustig verder, zodat ik tijdens de warmere jarige tijden herhaaldelijk diende te ontsnappen. <lacht> Zo belandde ik in Ohio, Indiana en zelfs in Cleveland, uit Eriemeer. <lacht> En tijdens deze periode ontstond mijn voorliefde voor de spoorweg. Ah, ah, ah, ah. nu krijg ik het, dat komt eindelijk toe. Zaken. Toen ik vijftien was, zegde ik ook de winterse warmte en geborgenheid vaarwel. Ik was een man geworden. En aangezien Pater Gustafsson zich de moeite getroost had mij een katholieke opvoeding te geven, kwam ik steeds naar de schoot van de kerk terug. ...om er met veel succes de offerblokken leeg te halen, foei. Ja. Nee, had je dat wat anders verwacht van iemand die vier keer opgaat? Maar toen ik erachter kwam dat je alleen daarvoor tot een strop kunt veroordeeld worden... ...overwoog ik dat ik maar één hals had... ...en me dus beter op de treinroof zou toeleggen. Dat is mooi. <lacht> Voor Summerfield evenwel zijn eerste grote slachthuis kon halen... ...kwam hij zwaar te bal. Maar laat de namelijk gleed hij van de treiplank van een rijdende trein... ...waarop zich een dun lachje ijs had vastgezet. Hij zweefde weken lang tussen leven en dood. Toen ik weer bijkwam, lag ik in een echte indianenlichtland. Prairie Roos, de dochter van het opperhoofd... ...dat in het kader van de aanpassing van het rode ras aan de geplogenheden van de blanke veroveraar... ...al jaren zijn bloed doorslaafde met de whisky... Freddy Roos had mij de hele tijd verpleegd en mij het leven gerend. Is dit een prachtige formule. Ja, ja, ja dat wel. Later werd ze mijn vrouw en aan haar heb ik mijn lange leven te danken. Zie je wel? Die Indiaanse vrouwen kenden wat van natuurlijke geneeswijze. Summerfield herstelde zo goed dat hij zijn oorspronkelijke plan tot uitvoer kon brengen. Hij maakte de Union Pacific in één klap... 11.000 dollar lichter. Na een tweede treinhof in 1899... ...waarbij hij een doden... ...werd hij door een postmeester in Cincinnati herkend... ...en tot de stop veroordeeld. Luister. De beul, een zekere Joshua Turnow... Mm -hmm. ...bezocht mij de avond ervoor in mijn cel. Hij betaste mijn hals nauwkeurig... ...en besloot dat alles in orde was. Op 12 oktober stond ik voor de eerste keer op het schaffeld. Hoi, de eerste keer. Dat betekent dus dat hij inderdaad... de. ja, ja. ja, ja. Goed. Neswelle, uh, De heer Turnau bevestigde de strop om mijn hals. Naar hij mij uitlegde, zou de meervoudige knoop de halswervel... precies in het midden breken. De plankenvloer onder mijn voeten gleed weg... en het werd me zwart voor de ogen. Toen ik bijkwam, begreep ik onmiddellijk dat ze mij al begraven hadden. Die hemel. Ja, Ik zat in een papieren zak die naar tarwebloem rook. Instinctief wist ik wat me te doen stond. Ik draaide me met en al op mijn buik. Gelukkig hadden ze mij in lichte zandgrond begraven. Ik zette me schrap en verrees stond. Misschien moet ik nog vertellen dat men een gehangene na het vonnis ontdoet van zijn handboeien. Omdat die vrij duur zijn. Ik had dus de handen vrij en dat is precies wat een levend begravene nodig heeft om te ontsnappen. <laughs> Gelukkig gesproken, zijn. Ik geef ook grip toe dat dit onmogelijk zou zijn in zware aarde. In dat geval is hulp vereist. Ja. Er stond zich in een nabijgelegen hoeve een paar stevige laarzen. Hij nam ook het geld mee dat uh, alle boeren in een paardenstal bewaren En reisde naar Cincinnati terug. In de ochtendkrant las hij het bericht van zijn eigen opknoping. Zodat hij zich ongegeneerd opnieuw publiek kon vertonen. De krant op zak wel te verstaan. voor het geval iemand hem met de gehangene zou verwarren. En uh, wat schrijft hij over de reacties van... Uh reageren eigenlijk op zo'n versenis? Niets. Niets? Ja. Dat is echt hm? Ik begon opnieuw krap bij kast te zitten en beramde een nieuwe treinoverval. Vandaar mijn tweede veroordeling in Evensville op 4 februari 1901. Op 5 februari kreeg ik in mijn cel nogmaals bezoek van de heer Turno, die zich een aap schrok. Goeie hemel dezelfde hals ongetwijfeld. Heb jij misschien een pakt met de duivel? Is daar wat tegen? Reken maar dat ik je ditmaal niet zal missen, man. De strop zal onherroepelijk zijn. Kom aan, man. Voor de dag ermee. Je lacht in het aanschijn van de dood. Of je werkelijk dat de duivel je beschermt, of wat? Het hangt alleen van de beulof. Of men definitief is een grap beland of niet. De knopen zijn dubbel zo sterk en het touw zeer goed ingevet, Om beter te glijden. Het luik viel open en toen ik weer bij mezelf kwam, had Fraley Roos me bijna uitgericht. zou kopen. Stik. Oh. Ja, ja. Oh. Oh. Oh. oh, wat ben ik blij. Ik dacht dat ik te laat kwam. Rose en ik trokken naar West Virginia. Ik roofde drie postwagens leeg voor ik voor de derde keer gesnapt werd. In Charleston, op het schavot naar standen teunen lang bij mijn oor. <laughs> ik heb een paar nieuwigheden ingelast. Een stuk ongeluk. Een stuk ijzer in de lus dat zo je hals breekt. En ik heb van mijn spaarcentjes een mooie, sterke kist voor je gekocht. En een paar handboeien. En de doodgraver omgekocht om extra zware stenen op je graf te leggen. Adieu, smilk. Het kostte Prairie Roos dit keer oneindig veel moeite met te bevrijden. Oh, oh. oh meisje, dat was het oh. En nu is het genoeg, begrijp ik. Ik kan zo niet meer leven. Zoek werk. Eerlijk werk zoals iedereen. Eerlijk. wel Nee, nee, nee, niet praten. Je stopt ermee. Eens en goed. Volgende keer, beoordelen oordelen ze je op de staat. En dan? Ja, pak eerst die handboeien door, wil je? Ze kregen me te pakken in Tasposa. En dit keer had ik pech. Want ze namen me ook nog de buit af. Volle 9000 dollar. Verdriet Lekeerd. me nog steeds, wanneer ik eraan terugdenk. Yeah. Krijt bleek kwam Turnover de vierde man met geld <laughs> binnen. Alweer jij, Black Tiger. Zowat een uur later kwam hulp sheriff Taylor zou binnen binnenheen en groot Hij ja, is goed, goed, goed. Verder, verder, verder, verder. Hij keek me langdurig aan en vroeg dan... De heer Turnoff heeft zichzelf opgehangen. Zijn werk is hem waarschijnlijk naar het hoofd gestegen. Vind je het erg als ik het in zijn plaats doe? Ik had er helemaal niks tegen. Het was het amateuristische geknoeien van Taylor dat me toen het leven redde. Ik raakte zelfs helemaal niet buiten bewustzijn. Ik hield me een tijdje voor dood en flipte uit het graf. Toen de doodgraver een pauze in laste en met de spade onder de oksel de andere kant uitkeek, En gooide het graf verder dicht toen ik al lang weer in vrijheid was. Goed. Black Tiger keerde terug naar zijn pleinehouders, naar Dallas... ...waar ze samen een herberg voor veedrijvers en goudzoekers uitbaten. Black Tiger belegde zijn spaarcentjes zorgvuldig in Union pacific aandelen. Pellinehouders overleed jaren later aan levercyrozen... ...en in 1944 verloor Summerfield onderdak in het bewuste Williams-Electric-bejaardenhuis. Juffrouw Teder en ik zochten professor Patterson op... Decaan van de faculteit geneeskunde. Die stond ons toe het reeds geopende lijk van Sommerfield van nabij te bekijken. Vooral de hals trok onze aandacht. En inderdaad. Het slottenhoofd was omgeven door een panzer van beenderachtige aangroei en uitassen. Die man moet in zijn jeugd een vreselijk ongeval overleefd hebben. Zeg dat wel. Hij viel wel een rijdende trein. Wel, zoals u ziet, brak hij zich daarbij op twee plaatsen de nek. Hier en... Hier. Normaaliter kan niemand zoiets overleven, maar bij deze man... hoe het mogelijk is, begrijp ik niet. Door de geneeskunst en de kruidenkennis van een mooi Indianenmeisje dat later met hem trouwde. Hmm. Bedankt, professor. Tot ziens. Tot, tot ziens. Professor, professor. Pettersen... Blijf verbouwereerd staan kijken. Drie dagen later stonden wij aan het schaf. Alles zag er netjes uit. Geen spoor van omgehoede aarde en verschoven stenen. Het zag eruit dat Black Tiger eindelijk rust had gevonden. Tenminste, dat hoopten wij.